Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Carmen Verheul met het NOS journaal. Een Brit die 2,5 jaar geleden in Bagdad door Saïdische militanten werd ontvoerd, is vrijgelaten. Hij is in goede gezondheid en is nu op de Britse ambassade in Bagdad. Hij werkte voor een Amerikaans IT-bedrijf in Irak... toen veertig mannen, verkleed als politieagenten, hem ontvoerden. Ook vier Britse bewakers werden gegijzeld, drie zijn er doodgeschoten... en de Britse autoriteiten denken ook dat de vierde lijfwacht niet meer leeft. Alle passagiers die vanaf Schiphol naar de Verenigde Staten vliegen... moeten door een bodyscanner. Minister Terhorst maakte op een persconferentie bekend... dat de apparaten binnen drie weken worden ingezet. Controles met bodyscanners verkleinen de kans dat mensen met springstoffen op hun lichaam toch aan boord komen. Ze zijn zo gemaakt dat met het scannen geen mensen meekijken. Dus de privacy van reizigers wordt volgens de minister niet aangetast. De Somalische autoriteiten hebben vorige maand een vliegtuigpassagier opgepakt... met soortgelijke spullen op zak als de Nigeriaanse terrorist van eerste kerstdag. De Somaliër wilde in Mogadishu aan boord stappen van een vliegtuig dat naar Dubai zou vliegen. Bij controles bleek dat hij een injectienaald en explosieve vloeistoffen bij zich had. Onderzocht wordt of er een verband is tussen de twee incidenten. In de rechtszaak over de dood van de dove jonge Tano Jansen zijn lagere straffen opgelegd dan geëist. Maximaal was vijf jaar cel geëist, maar de hoogste straf was twee jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. De straffen vielen lager uit omdat de verdachten jong zijn en gebrekken geestelijke vermogens hebben. De 16-jarige Tano kwam in juni om het leven in een container waarin hij was opgesloten. Op de Dam in Amsterdam hebben zo'n 40 twitteraars elkaar in levende lijven ontmoet. De ontmoeting was een reactie op de kersttoespraak van koningin Beatrix. Daarin was de koningin kritisch over virtuele contacten omdat die mensen afstandelijker zouden maken. De twitteraars wilden laten zien dat internetcontacten wel degelijk kunnen leiden tot persoonlijke ontmoetingen. Het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot iets onder het vriespunt. Er is kans op regen en sneeuw, dus plaatselijk kan het glad worden. Dit was het NOS Journaal.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 M.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 getting busy. I'm gonna do this. <laughs> No! <laughs>